TV-producenten en filmmaakster Olga Madsen is overleden. Ze werd wel de moeder van de Nederlandse soap genoemd. ze stond aan de wieg van goede tijden, slechte tijden. De succesvolste Nederlandse soap. En ze schreef jarenlang de belangrijkste scripts... en geldt als de ontdekker van Antonie Kamerling... die begin jaren negentig in GTST speelde. Olga Matsen werkte ook mee aan de soaps onderweg naar Morgen en Goudkust. Scenario-schrijver Rogier Proper werkte zo'n acht jaar met haar samen... bij GTST en Goudkust en roemt haar kwaliteit... Als producent. Zij was in staat om de inhoud van, van scripts, scenario's waar ik het meeste te maken heb gehad, of nog steeds heb, uh, te vertalen technisch in uh, het eindproduct. Dus via alle Ingewikkelde wegen die uh, zo'n uh, productie dan behoeft, via acteurs, uh, geluid, uh, licht enzovoort. Enzovoort, enzovoort. Ze dus had er ook wel verstand van. Voor haar productietijd was Matze vooral bekend als regisseur. Voor haar korte debuutfilm Straf won ze in 1974 een zilveren beer op het filmfestival van Berlijn. Olga Matze is 64 jaar geworden. In de zaal van de Tweede Kamer is aan het begin van de middag een lamp naar beneden gekomen. De lamp spatte vlak naast minister Schippers van Volksgezondheid uiteen. En we hebben al keer op keer gevraagd, ook aan de staatssecretaris van VWS, om die... Oh, oh, god. Ik ging naar langs... de vergadering enkele ogenblikken. Even bijkomen. Pas jongen, Hoe de lamp naar beneden kon komen, wordt nog onderzocht. Het weer vanmiddag buien, mogelijk met hagel en onweer. Vanavond vooral in de noordwestelijke helft van het land buien. Vannacht vanuit het zuiden weer neerslag, mogelijk met natte sneeuw. Het wordt morgen overdag een graad of zes... maar tijdens winterse buien zakt de temperatuur tot bij het vriespunt. awb verkeersinformatie. Er staan files op de A2 van Maastricht naar Eindhoven. Tussen Knoppet Heide en Knoppet Hocht, 3 kilometer. Er staat een vrachtwagen stil, de rechter rijstrook is dicht. Op de ring van Amsterdam, de A10 west richting Zaanstad voor de Koentunnel, 4 kilometer... De A4 van Amsterdam naar Den Haag voor maalde 4 kilometer. En op de A4 van Den Haag naar Amsterdam voor het drinkwater 3 kilometer. De linkerrijstrook is daar dicht. En dat heeft te maken met een overstroming van het riool. Zuid-Limburg. Je zal er maar wonen.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 Thijs van den Brink en Elsbert Gutekke. Goedemiddag. Mooi dat u luistert naar Dit is de Dag. Met dit half uur een reportage en een debat over het einde van de legbatterij. En straks gaat Evert-Jan Ouweneel een, een appeltje schillen in onze dagelijkse opinierubriek. Evert-Jan, goedemiddag. goedemiddag. Waar, ga het, waar ga je het over hebben? Um, ik ga een appeltje schillen met Magiel de Graaf, PVV-raadslid in Den Haag. En het gaat over boerenkool met worst. Dus boerenkool wordt, met worst? Dat wordt een heel belangrijk onderwerp. En uh, hij is namelijk verbolgen dat er een multicultureel buffet wordt gepresenteerd op de Nationalisatiedag. Waar mensen eens door krijgen dat ze officieel Nederlander zijn geworden. Ja. Daar wordt dus multicultureel buffet gepresenteerd en hij wil veel liever boerenkool met worst daar. Goed, nou ik verheug me er nu al op, maar eerst gaan we op eieren lopen. Ja, we gaan praten over legbatterijen. Uh, u dacht misschien dat die al lang weg waren uit ons land, want in de supermarkt zijn er geen batterij-eieren meer te kopen. Christian jan Oplaat van de Nederlandse vakbond van pluimveehouders. Hoe zit dat, dat er nog steeds legbatterijen zijn? Goedemiddag. Nou, het, het mag nog steeds tot 1 januari 2012 en dan is het afgelopen. Maar we komen ze in de supermarkt niet meer tegen... Nee, dat klopt. Ze worden nog wel uh, verwerkt in, uh, in producten... maar ook in, uh, in shampoos en, uh, en in bakmeel, en et cetera, et cetera. Ja, dus ze bestaan nog wel, maar vanaf 1 januari mag dat niet meer? Nee, vanaf 1 januari zijn, uh, zijn ze officieel in de hele Europese Unie verboden. Ja, tenzij... Ik kan maar dat zeggen... wil niet zeggen dat ze er niet meer zijn. Nee. <laughs> Tenzij de Europese ministers van Landbouw vandaag in Brussel toch nog weer uitstel afspreken. Dat dit verbod eraan zat te komen is al jaren bekend. Toch zijn er zo'n ja. 50 kippenboeren die hun stal nog steeds niet hebben omgebouwd. Hoe komt dat en wat moet er met hen gebeuren na 1 januari, meneer Oplaat? Daar gaan we zo meteen over praten met u en met Sjoerd van der Wouw van Wakker Dier. Eerst neemt verslaggever Joke Adema een kijkje bij twee heel verschillende kippenboeren. Herkent u dit geluid? Vers eitje, sissend in de pan. Lekker voor bij de lunch of bij de nasi. Dit ei is een ei En dat is ook logisch, want in de Nederlandse supermarkten kunnen we eigenlijk alleen nog maar eieren kopen. Nou zou je misschien denken dat er dan ook geen legbatterijen meer zijn in Nederland. Maar dat is niet waar. Er zijn nog ruim 300 bedrijven die gebruik maken van zo'n legbatterij. Maar daar gaat verandering in komen. Per 1 januari zijn legbatterijen verboden. Zijn alle bedrijven daar wel klaar voor? Ik ging naar Terschuur. Want daar zijn twee pluimveehouderijen waarvan eentje is omgebouwd en de andere nog niet. Eerst maar eens kijken bij boer Meen. Want hij heeft zijn legbatterij de deur uitgedaan. <tossimus> <tossimus> <tossimus> Dit zijn een heleboel kippen. Nou, dat is net uh, wat je verstaat onder een heleboel. Uh, het geluid klinkt wel als een heleboel, maar voor de begrippen van tegenwoordig... Uh altijd wel iets mee. Met hoeveel kippen zitten hier? Hier zitten er 16.000. Zitten er niet met een legbatterij, hè? Nee. Deze, deze stal is... Uh, begin eerste helft van 2011 hebben we die uh, gerenoveerd. Dit was een, uh, een kooistal uit 1995. En, uh, ja, gezien... en met een kooistal bedoelt u wat in de volksmond een legbatterij genoemd wordt? Ja, vroeger uh, werd dat een legbatterij genoemd. De laatste jaren noemen we dat een kooistal. Gezien dat... Het verbod wat eraan zou te komen, uh, hebben we ons georiënteerd... van uh, wat voor systeem we erin gingen zetten. En dat werd uh, een scharrel systeem. Zodat de kippen uh, toch van alle kanten omhoog en naar beneden kunnen springen... en zelf uh, voer en water zoeken. Boermeen is helemaal klaar voor 2012. Maar dat zijn niet alle kippenboeren... Al jaren geleden was bekend dat in 2012 legbatterijen verboden zouden worden. Maar niet alle boeren hebben hun stallen omgebouwd. Zij vragen nu om uitstel. Ook Boer van der Brink heeft zijn stallen nog niet omgebouwd. We gaan zo even kijken bij u in de schuren, maar uh, er is niet heel veel te zien, hè? Nee, dat klopt. We hebben op het ogenblik de boel hier leeg staan. Dus deze kale, beetje trieste, lege schuur... gaat pas weer gevuld worden als u weet wat de staatssecretaris besloten heeft. En de bedoeling was dat wij voor het bedrijf dus zullen gaan verplaatsen. Uh, dat dieren op zouden fokken, de vakken, Maar we nu dus niet weten wat ermee gebeurt. Uh, wachten we eerst de beslissing van, van de staatssecretaris af... voordat wij verder gaan plannen. Wij produceren zo om de beide 450.000 dieren op een dag. En dat is uh, groot, middelgroot, klein in deze branche... Dat is redelijk groot. Waarom is dat nog niet verbouwd? Nou, die hebben we wel een vergunningsprocedure voorlopen, Alleen eh, iedereen zegt, jongens, eh, het is eigenlijk zonde om op die plek weer te, te herbouwen... en schade voor de natuur te veroorzaken. En dat wij eh, Bleker hebben gevraagd of hij geen uitstel kan verlenen. En als u dan gaat verhuizen, wilt u dus ook de schuren ombouwen naar scharrelschuren, zeg maar. Uh, maar dat lukt niet. De bestemming voor de nieuwe locatie is op z'n vroegste in augustus van het komende jaar rond. Dus het kan nog wel een procedure. Dat kan zeker een procedure. Ja. Boer van der Brink wil graag uitstel, maar daar is Boer Meen het niet mee eens. Natuurlijk is dat dan een individueel knelgeval. Maar als je daar uitstel voor gegeven, dan is het niet reëel ten, ten opzichte van de boeren die wel op tijd begonnen zijn. Dus ja, dan kan ik niet echt positief tegenover staan. Dat is een beloning van slecht gedrag. We moeten een beetje lachen. Ja, nou, dat, zo, zo kun je het zeggen. Het, het feit is wel dat, uh, dat we in in het verleden wel geleerd hebben dat de overheid niet echt een betrouwbare partner is. Want slecht gedrag wordt nog wel regelmatig wel beloond. Als je tot het eind toe toch maar blijft aanwachten... heel vaak komt er in zulke dingen nog wel een uitstal. Is het nou uw schuld dat die schuren nog niet omgebouwd zijn? Ik zie dat in dit geval niet zo. Het is in het algemeen belang van, van, uh, dat het bedrijf daar, dat in een verwevingsgebied ligt, tegen het bos aan... dat dat daar niet weer herbouwd wordt. Om de natuur te sparen? Om de natuur te sparen, inderdaad. Stel dat nou staatssecretaris Bleker zegt, regelgeving is regelgeving, per 1 januari mag het niet meer en daar geef ik geen uitstel voor. Dan hebben wij een groot probleem. Want dat betekent dat u dan geen inkomen meer heeft. Er valt dermate veel inkomen weg, dat het wel de vraag is of we ons bedrijf in stand kunnen houden. Dus als staatssecretaris Bleker zegt, uh, ik hou mij aan de afspraken en u krijgt geen uitstel, dan kunt u uw bedrijf opdoeken. Die kant zit erin, ja. In de schuur zelf staat dus een grote band en daar liggen al heel veel eieren op. Echt nou wel honderden zou ik zo zeggen. In het Fourier systeem zitten legnesten. En daar, daar leggen die kippen de eieren in en dan rollen ze op een band. En die banden die draaien naar voren toe. En dan komen ze op een machine die ze, die ze op de trace plaatst. Kunnen we dat eens aanzetten? Mag dat? Dat kunnen we wel even aanzetten ja. Nou gaan we eens kijken hoe dat eruit ziet. Eieren die vallen nu weer afgelopen op de band, gaan keur voor de machine. En aan de andere kant komen ze er in eierdoosjes weer uit. En aan het eind van de band stapelen de doosjes zich nu op. Daar moet je dan op tijd bij zijn, voordat ze er allemaal afkletteren. De overheid in Nederland die, die heeft toch al de laatste jaren duidelijk gezegd... dat hier 1 januari toch een harde termijn is. Net als twee jaar terug dat Duitsland zijn termijn toch vastgehouden heeft. Ik denk niet dat het voor de, reëel is voor de Nederlandse pluimveehouder als de overheid hier nog uitstel gaat geven. Want dat zou uh, erg vervelend wezen voor de pluimveehouders die al wel geïnvesteerd hebben in schadelsystemen. Dat bent u dus. U zou dat vervelend vinden als uw collega of concurrent... kippenboer nog uitstel krijgt? Ja, zo kun je het wel zeggen, ja. Want uh, als ik toch uh, hier om ons heen kijk... Uh, de familiebedrijven op de Veluwe... die zijn toch eigenlijk grotendeels allemaal uh, omgeschakeld. Of die gaan dat de komende maanden doen. Maar dat is... Uh, Zover ik weet, in de meeste gevallen geen probleem om dat te doen qua vergunning en alles. In de Nederlandse supermarkten kunnen we alleen nog maar eieren kopen, zoals mijn eitje hier. Maar of er vanaf januari ook alleen nog maar kippen zijn, dat is nog even de vraag. En geluisterd hebben Sjoerd van der Wouw van Wakkerdieren en Gertjan Oplaat van de Nederlandse Vereniging voor Pluimveehouders. Ja meneer Oplaat, hoeveel boeren zijn er nog niet klaar? Uh, dat weten we niet precies, maar we schatten ongeveer 50. En weet u waarom die nog niet klaar zijn? Want ze weten het al een jaar of tien. Ja, met zo'n verschillende redenen. Uh, er zitten een flink aantal boeren zitten in een procedure. Kijk, op het moment dat je dieren meer ruimte wil gaan geven... Uh, je wilt extensiveren, niet meer met z'n uh, allen in een kooi... dat betekent dat de bedrijven ook meer ruimte nodig hebben. Dat betekent dus vaak ook grotere bouwblokken, et cetera, et cetera. Het voorbeeld wat u had van uh, de heer Van der Brink... dat is dus een bedrijf die al zes jaar geleden zes jaar geleden een vergunning heeft aangevraagd... voor het verplaatsen van het bedrijf. Mm. Er is zelfs 1,2 miljoen euro subsidie door de provincie Gelderland... voor beschikbaar gesteld voor het verplaatsen van het bedrijf. Ja. En toch krijgen ze de overheden nee. het gezamenlijk niet voor elkaar... om die vergunning te verlenen. Dat lijkt nou, een geval als... van niet-eigen-schuld. Welk deel nee. van de 50 zegt u van... nou, die kunnen er echt niks aan doen? Dat, uh, nou, dat, dat weet ik niet. Daarom Ongeveer? heb ik, er, dat, nou, ik denk dat drie kwart van die vijftig absoluut niks aan kunnen doen. Ik kan me voorstellen, als je dit jaar een vergunning hebt aangevraagd... omdat je denkt van, oh, het is bijna 1 januari, laat ik het nog snel even doen. Dat is aan de late ja, kant. Dan ben je aan de late kant, val je door de mand. Maar als je een paar jaar geleden al begonnen bent... En door alle bezwaarprocedures die er lopen... en uh, met name ook door, uh, door mijn vrienden van de andere kant... die er ook in <lacht> zijn in het indienen van bezwaarprocedures... Ja, zijn zij de mede debat aan dat een aantal bedrijven niet op tijd klaar zijn. We gaan naar de vriend aan de andere kant. Dat is Sjoerd van der Wouw van die Meneer van der Wouw, Goedemiddag. Bleker heeft gezegd... ik ben bezig met problemen, ik kijk of ik wat kan regelen. Wat vindt u ervan? Ja, dat moeten we echt niet doen zoals de, de eerste boer eigenlijk al duidelijk aangaf... dan ben je eigenlijk slecht gedrag aan het belonen. We hebben het hier over een besluit van alle ministers in Europa... die al twaalf jaar geleden hebben aangegeven... dat echt enorm veel dierenleed veroorzaakt. Een kip op een a tje ruimte, niet eens ja. ruimte om zijn vleugels uit te slaan. Maar Boer van der Brink heeft al zes jaar geleden een vergunning aangevraagd. Ja, individuele situaties ken ik niet precies. Deze situatie niet, maar over het algemeen is het natuurlijk niet zo zwart-wit... dat je een vergunning kunt krijgen of niet. Dat is een onderhandelingskwestie... Zie je een boer die de wilde dan, als je wil verplaatsen, bijvoorbeeld ook nog een uitbreiding realiseren. Of hij wil, ja, uh, want hij heeft meer, meer ruimte nodig per kip. Ja, meer, uh, meer uh, stallen bouwen, meer kippen uh, erin doen, dat zie je vaak. Je ziet ook vaak dat uh, uh, te dicht bij natuur wordt gebouwd, wat ik in dit geval ook heb gehoord. Ja. Dat is vaak een onderhandelingskwestie. En als je te hoog inzet, kun je inderdaad met je neus uh, stoten uh, in zo'n geval. U zegt eigenlijk in al die 50 gevallen die er nog zijn, is het eigen schuld? Uh, in uh, vrijwel alle gevallen is het een onderhandelingskwestie uh, gebleken. Meneer Oplast? Een uh, da... uh, vergunningaanvraag is geen onderhandelingskwestie. Een vergunningaanvraag is dat je moet voldoen aan de eisen op het gebied van ammoniak voor je afzet van je mest en je milieueisen en ruimtelijke ordening. En daar moet het in passen. Nou. En als dat niet past, dan betekent dus dat een bouwblok moet worden aangepast. En dat is in dit geval ook zo. En dat betekent dat de overheid daar erg traag mee is en dat deze bedrijven niet op tijd klaar kunnen zijn. Het is ook niet zo, even echt, voor de echt de duidelijkheid. Niet kunnen zijn, zegt u. Niet, niet kunnen zijn. Dus echt zijn volledig bij zijn eigen schuld. Nee, nou ja, als de heer Van den Brink uh, deze week zijn vergunning nog krijgt, dan is hij op tijd klaar. Maar dat, dat redt hij gewoon niet meer. De, de gemeentes geven aan, ja, onze procedures duren het gewoon oh, zo lang. Ja, ja. Maar wat moet, moet er gebeuren, even, wat u betreft? Wat er even gebeuren moet we even bij de feiten blijven. Het is een Europees, uh, Europees voorstel. Dat betekent dat Nederland in principe op een aantal knelgevallen na klaar is. We zijn nee. klaar voor, voor die omschakeling. We moeten, we moeten nog niet net doen of we niet klaar zijn. We zijn ongeveer klaar op een aantal knelgevallen naar. Maar ons omringende landen, en dan bedoel ik met name Spanje, Italië, Polen en zo, die zijn nog lang niet klaar. Ze is Aha. nog niet de helft omgezet. We hoeven niet het uh, braafste vriendje ja, van de klas te zijn, zegt u. En wij, he, wij hebben niet gevraagd in principe voor het uitstel. Dat zijn andere landen onder leiding van de voedselcommissaris Dali in Europa die dat heeft gevraagd. Omdat ze constateren dat een aantal landen gewoon zich niet houden nee. aan het verbod. U hoopt nou, dan, dat het alsnog een probleem, wordt geregeld? En dan hebben we nog een ander probleempje. Dan zullen we ook nog moeten zorgen dat onze grenzen aan de buitengrenzen van de EU dichtgaan. Want dat is niet geregeld. Als we straks in Europa alleen nog maar scharrelkippen houden... dan is het nog steeds zo mm. kippen uit batterijen, eieren uit batterijen... via onze buitengrenzen binnenkomen, via de Oekraïne, via Rusland, via hier Goed. naartoe komen. Dus Dit debat is dat... nog niet afgelopen, ik hoor het al. Nee, Gertjaan nee, Oplaat nee, van de Nederlandse ja. vakmond voor Pluimveehouders... en uh, Sjoerd van de Wouw van Wakkerdier. Beide hartelijk dank. reputation toss. I will write our story. Go back to where we belong. Wie nee, scheelt er vandaag ons appeltje? Dat is vandaag cultuurfilosoof Evertjan van Ouweel. En deze heer de in nee, van bloed. En dit hits Stad Bogenskamp. Je vaderland vertrouwen. Trouwt de volle. De Bedankt. U bent nu echt Nederlander. Van harte genoeg. Dank u wel. Even jan nou ja, het is vandaag naturalisatiedag. Uh, daar wil je het over hebben? Ja, daar gaat het over. Vandaag uh, krijg je, uh, krijgen de mensen die uh, zo'n cursus hebben gedaan... die krijgen officieel te horen dat zij uh, Nederlander zijn geworden. Feestje bijeenkomst. Gewijd aan de, nationale, aan de Nederlandse nationaliteit. En nou wil het geval dat in Den Haag... wordt er aan de afloop van die, van die ceremonie wordt er een multicultureel buffet gepresenteerd. Nou Dat is de, de Haagse PVV'er Magiel de Graaf in het verkeerde keelgat geschoten. En die zei, dat kan toch niet? Dat moet een typische Hollandse maaltijd zijn. Dus hij pleit voor boerenkool met worst. Ja. En, uh, Klinkt dat, heel plausibel. Dat mag heel mooi klinken, maar je zou je kunnen afvragen... wat nou eigenlijk echt Nederlands is. boerenkom met, met worst, Hollandse kneuterigheid... of juist die openheid naar de verschillende andere cultuur. En als je kijkt naar de geschiedenis van Nederland... dan hebben wij een veel langere staat van dienst... als het gaat over het pragmatisch profiteren van andere culturen... als een andere cultuur iets heeft waar wij graag handel mee kunnen drijven... of waar wij van kunnen profiteren, dan hebben we dat al eeuwenlang gedaan. Dus je zou kunnen zeggen, onze multiculturele openheid... is eigenlijk veel Nederlandser dan dat wij in de geschiedenis... nou zo nodig ons moesten profileren met boerenkool met worst. Nou, Magiel de Graaf, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, boerenkool met worst. Meneer Ouweneel zegt, nee, multicultureel buffet. Ja, dat kan meneer Ouweneel inderdaad vinden. Ik vind boerenkom het worst. Ja, legt u ze uit. Oké, okay, nee, prima. Dus het was een gesloten vraag. Nee, dus. nee, ja, ja, ja. Goed. Maar nu graag de toelichting. Toelichting. Nou, ik vind uh, het, het serveren van boerenkom het worst. en het mag, wat mij betreft, ook pen en uien zijn. of rauwe andijvie, een harentje, vlaaflip... Haagse hopjes, okay. uh, boterham met hagelslag. Dat mag allemaal. Ja. ja, er is natuurlijk keuze. Er zijn veel meer hele mooie Hollandse gerechten. Kroketten, ook echt Nederlands. Bitterballen. Mm. En ik vind uh, het serveren daarvan vind ik, uh, echt de ultieme vorm van gastvrijheid. Gasvrijheid, maar liefst. Kijk, het, het, het gaat mij meer over... Dit, dit gaat natuurlijk niet over de keuze tussen welk menu aan het einde. Het gaat eigenlijk over een achterliggende vraag. Wat wil je nou eigenlijk communiceren naar nieuwe Nederlanders... over de Nederlandse identiteit? Ik zou zeggen, wij hebben eigenlijk helemaal niet bang te zijn voor onze, voor onze identiteit. Eigenlijk kunnen wij een stap verder gaan en we zeggen, eigenlijk is onze identiteit juist openheid. En we willen juist laten zien dat wij al in vele eeuwen helemaal nooit bang zijn geweest voor het verliezen van onze identiteit. We hebben altijd geleefd van immigranten die uh, met ons aan onze welvaart hebben gebouwd. We hebben juist een hele, hele lange traditie van multiculturele openheid. Waarom, waarom zijn we bang om dat aan onze nieuwe Nederlanders uh, kenbaar te maken? Nou, die openheid hebben we al kenbaar gemaakt. Hè? Want als je gaat kijken wat er in Nederland aan immigranten aangeboden wordt... en dan heb ik het ook bijvoorbeeld over de massa-immigratie van de laatste 30 jaar... dan is dat al heel veel. Bijvoorbeeld als je in Nederland komt, dan krijg je, als je geen werk hebt... dan krijg je gratis uitkeringen, je krijgt gratis advocaten... huisvesting, inrichting, inburgeringscursussen... tolken op school, in ziekenhuizen, bij het rij-examen... overheidscommunicatie in Turks, Berbers en Arabisch. Doet u dit uit uw hoofd? Uh, nou, ik, ik bereid me wel voor als ik het zou <laughs> Dus u zegt eigenlijk is het al voldoende en dan hoeven we niet ook nog een keer de openheid te laten zien in, in het buffet wat wordt aangeboden. Nee, er heerst in Nederland al zo'n weg met ons cultuur. En dat is niet goed, want tradities, hè, dat heeft Edmund Burke in de 18e eeuw al gezet, gezegd dat, uh, dat er veel tijd en inspanning in gaat zitten om een uh, traditie en een cultuur op te bouwen, maar dat het heel makkelijk is om een traditie of een cultuur te vernietigen of om zeep te helpen. En mm. uh, ik vind het geval van uh, het serveren van multiculturele hapjes klinkt heel plat dat het boerenkool moet zijn, maar er zit wel een diepere gedachte achter. En die diepere gedachte is dat de massa-immigratie hele wijken, hele straten, maar ook ondertussen halve steden in Nederland, toch uh, op een bepaald, uh, bepaalde manier heeft ontwricht. En dat moet een halt worden toegeroepen. En ik vind dat we meer ja. moet, moeten opkomen voor onze eigenheid. We sla onze... terug met de boerenkool met worst even. Ja, precies. En ik zou zeggen dat is meer een, een hele defensieve reactie, waarbij je terug naar de Hollandse kneuterenhuid wil om weer te laten zien dat je Nederlander bent. Waarom doen we het niet wat offensiever of laten we zeggen vol zelfvertrouwen? Gewoon zeggen, wij zijn helemaal niet bang dat we onze Nederlandse identiteit verliezen. Dat doen we, al. we zijn al 400 jaar laten zien. Zo ontzettend veel mensen binnen die mede onze identiteit bepalen. We zijn niet minder Nederlands geworden. En dat gaat de afgelopen 30 jaar ook niet veranderen. Waarom zijn we niet wat zelfvertrouwen? Vol met meer zelfvertrouwen onszelf aan het profileren. Waarom kan het niet op zo'n dag als vandaag? Nou, we zitten daar perfect op één lijn. Want uh, kijk, er zijn natuurlijk altijd mensen in Nederland binnengekomen. Dat klopt, maar nooit zoveel tegelijk als de afgelopen 30 jaar. En uh, maar we zitten inderdaad op één lijn, wat ik net zei. Want het het getuigt juist van zelfvertrouwen en respect voor je eigen waarden en tradities. En het is zelfvertrouwen door te zeggen van kijk eens dit is ons eten, dit is onze culinaire traditie. We nodigen u uit om op deze bijzondere dag daar juist aan mee te doen. En het is toch prachtig om dan te laten zien wat wij in Nederland aan traditie op, op, op culinair gebied hebben opgebouwd. En dat dwingt ook respect af bij de mensen die hier komen. Want als je bij die mensen langs zou gaan in een ander land, dan vinden we altijd, he, vooral helemaal als kosmopoliet vinden we het prachtig als we op Sardinië bijvoorbeeld Casamor Zaak krijgen. Dat is die kaas waar maden in zitten? De geur ervan. Maar we, gaan, maar we gaan het wel proberen en we hebben het er nog jaren over op feestjes en partijen. Okay, meneer de Graaf, kunnen wij misschien tot een midden komen en de boerenkom met worst zelf als een multicultureel gerecht opdienen? Aangezien de aardappel uit Amerika komt, hadden wij nooit boerenkom met worst gehad als wij niet open hadden gestaan voor Zuid-Amerikaanse culturen? Nee, tuurlijk. En als er nooit ergens ijzererts waren gevonden, hadden we nu niet in een hummer gereden. Tuurlijk veranderen de tijden. Gaat we in een hummer, meneer de Graaf? Nou, nee hoor. Nee, ik ben gewoon een hele oude Sealt Alhambra. Oh, sorry, dat is Reclame, maar oké, okay, het ding piept en kraakt aan alle kanten, maar ik ben er hartstikke tevreden mee. Maar dat, dat is een normale ontwikkeling. Maar de ontwikkeling van de laatste dertig jaar is zo massaal en we geven zoveel weg van onze cultuur dat ik denk van, laten we ook dat stukje eigenheid wel bewaren. Want mensen hebben dat nodig. Hè? Maslof heeft het ook al gezegd in zijn uh, behoeftepiramide. Tweede citaat al. Mensen, ja, mensen hebben behoefte aan hun, hun eigenheid, aan sociale veiligheid en die zoek je op in een groep waarbij je gedeelde gebruiken en gedeelde waarden hebt. Even, en ook een gedeelde culinaire ja. traditie even, wordt erbij. Even Jan, ik, hoor, ik hoor bij meneer De Graaf, die zegt, ja, we we moeten wat meer trots uitstralen over, over ons ja. eigen land. We liggen onder vuur. Ja. Ervaar je dat ook zo? Nee, ik heb dus niet de indruk dat wij uh, uh, dat ons Nederlandse erfgoed zogenaamd verdwijnt. Uh, dat heb ik helemaal niet. Die hele indruk heb ik niet. Dus wat ik wel zie is dat wij in toenemende mate uh, te maken krijgen met andere culturen. die als het ware een plekje moeten krijgen in die samenleving. Maar daarmee staan onze oude boeren, Worsten en, en Sinterklaas nog niet meteen onder druk. Uh, dus uh, de, de vraag is voor mij meer, maar ik, ik weet niet of we daar heel erg in verschillen. De vraag is meer wil je, hoe defensief wil je zijn in het verkopen van je eigen culturele erfgoed. Meneer de Graaf, um, hoe defensief wilt u zijn? Nou, het is wel tijd voor een stukje defensie op dit moment. Want we zijn al heel offensief daarin geweest, wat ik net al zei in de afgelopen 30 jaar. Als het gaat om massa-emigratie, dat is wel een manier om een maatschappij te ontwrichten. Want mensen worden daar onzeker van. Die voelen zich niet meer lang in hun eigen groep. Bijna 40% van de oorspronkelijke Nederlanders heeft de wijken waarin de massa-emigratie heeft toegeslagen, heeft die wijken verlaten omdat ze zich daar niet meer senang voelen. Over multicultureel gesproken, ik zeg senang. En en uh, dat dat bewijst ook dat mensen dat groepsgevoel wel nodig hebben. En we staan ja. genoeg open in Nederland. Het mag alleen een stukje minder. Laatste woord voor Evert-Janouwen-Neel. Uh, ik, ik, ik denk dat het, uh, dat het op zich een goed punt is. Maar dat wij heel nadrukkelijk ook onszelf uh, kunnen ook profileren. Ook in onze identiteit. Als een naar buiten gerichte natie. Die een van onze welvaart al vele eeuwen. Juist door openheid en, en ook het opnemen van andere culturele elementen. Juist daardoor ook heel veel welvaart hebben kunnen creëren. Ja. En kunnen we dan misschien meneer de Graaf tot een soort compromis komen. Dat we wel een buffet doen en dat daar dan ook ook boerenkool met worst op, uh, op het programma staat... naast al die andere hapjes of kan dat niet? Nee, ik vind het gewoon een prachtig moment. Het is vandaag die dag waarop mensen trots hun Nederlanderschap... Uh, hè, die mensen hebben waarschijnlijk een ambitie om hier te komen slagen... Nodigt die mensen dan uit en zegt: dit is onze Hollandse pot. En oké, okay, ga morgen gerust weer aan de sushi of de lachmachen. Ik vind het ook lekker. Uh, maar vandaag is een bijzondere dag. Dat kleden we ook op een culinaire manier bijzonder in. Oké, okay, goed, hartelijk dank. Even Jan Oude Neel. En, uh, dank. en uh, Graag gedaan. Uh, de Graaf. En eet smakelijk vanavond. Dankjewel. <lacht> ja, beide heren waren zeer goed voorbereid op dit gesprek. Als u het nou zo goed voorbereid vond dat u dacht: ik wil het nog een keer horen, dan kan dat. Later vandaag op onze website. Dit is de dag.nu. En dan kunt u ook nog andere dingen terug luisteren. Zometeen, Philippe VPRO Tesselblok. Goedemiddag. Dag Thijs, goedemiddag. Dag. Het over Wij gaan uitgebreid in op de zaak van de baby Jelmer, het kindje dat ernstige hersenbeschadiging opliep tijdens een operatie in het Universitair Medisch Centrum in Groningen, vier jaar geleden. Vandaag is de ombudsman met een tamelijk vernietigend rapport gekomen over het optreden van het ziekenhuis en de inspectie voor de gezondheidszorg. Wij hebben de eerste reactie van Hester, dat is de moeder van Jelmer, en de eerste inspecteur die deze zaak onderzocht en met wiens rapport uiteindelijk helemaal niets gedaan werd, is hier bij ons in de studio. Dat dus Zometeen in Villa VPRO eerst het nieuws naar wel. Radio 1, het nos journaal. De Wietpas wordt in het zuiden van Nederland ingevoerd op 1 mei. Minister Opstelde streefde naar 1 januari, maar veel gemeenten in het zuiden vroegen om uitstel. Voor Noord-Brabant, Limburg en Zeeland wordt het nu 1 mei. En vanaf 2013 wordt de pas ingevoerd in de rest van Nederland. Voor koffieshops gelden dan regels over onder meer het aantal leden en hun afstand tot scholen. De gemeente Utrecht schept volgend jaar als proef 16 plekken voor tijdelijke opvang van buitenlandse daklozen. Ze zijn bestemd voor mensen met lichamelijke of psychische problemen of met kleine kinderen. Vorige week werd bekend dat er steeds meer illegale tentenkampen in en rond Utrecht zijn. Er wonen vooral Oost-Europeanen en uitgeprocedeerde asielzoekers. TV-producenten en filmmaakster Olga Madsen is overleden. Ze was 64. Madsen stond aan de wieg van goede tijden, slechte tijden. En ze werkte ook mee aan de soops onderweg naar Morgen en Goudkust. In 1974 won ze in Berlijn een zilveren beer... voor haar korte debuutfilm Straf. Dat waren de hoofdpunten van het nieuws. Aan de BVK's informatie er staat in totaal 60 kilometer file. Dat is normaal op dit tijdstip op donderdag. Op de A2 van Maastricht naar Eindhoven staat voor knooppunt de Hocht... een file van 4 kilometer. Daar staat een vrachtwagen met pech. De rechte rijstrook is dicht. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam is een ongeluk gebeurd. Bij knooppunt de Meer, staat 3 kilometer file. En daardoor is de verbindingsweg naar de A10 West richting Zaanstad dicht. Verkeer richting Zaanstad kan omrijden via de A10 Noord. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag staat voor woude 6 kilometer. Dit is Radio 1. VPRO Villa VPRO Tessel Block Goedemiddag, hartelijk welkom bij Villa VPRO. Tot half vijf zijn wij bij u op deze zender. Met de nieuwste inzichten over de stand van de economie in klinkende munt. Nieuws uit Brussel en de zaak van de baby Jelmer. Vier jaar geleden liep het kindje ernstige hersenbeschadiging op... tijdens een operatie in het Universitair Medisch Centrum van Groningen. De inspectie deed onderzoek. En vandaag haalt ombudsman Brenning Meijer ongekend hard uit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 Wilt u reageren? Doe dat dan vooral via onze site vilavpro.nl. Dit is Radio 1, Villa VPRO. Maar eerst eens even over de nieuwe natuurwet... van staatssecretaris Henk Blekers. Er is veel gedoe over. De provincies moeten al onze natuur gaan beschermen en beheren... maar mogen bijna niks en krijgen er ook veel te weinig geld voor. Op Prinsjesdag werd het akkoord rondgebreid door alle partijen... behalve één. Henk Bleker zelf. En dat hebben wij uit betrouwbare bron, namelijk van Johan Remkes... commissaris van de Koningin in de provincie Noord-Holland... die namens alle provincies de onderhandelingen over die nieuwe natuurwet deed. Collega Erik Arends van de redactie van Argos belde met Johan Remkes. Er waren nog een paar dingen die afgemaakt moesten worden. Ja. En dat hebben we meestal nog niet gedaan. De heer Bleker was er overigens uh, die nacht ervoor ja. uh, natuurlijk wel steeds bij... Ja. Dan zou je kunnen voorstellen dat hij als staatssecretaris... eerst middags natuurlijk ook gewoon bij is. Ja, dat moet u aan de heer Bleker vragen. Of aan de heer, uh, heer Donner. Maar u weet natuurlijk wel waarom meneer Bleker er niet bij was. Uh, het, leek, uh, het leek de minister van Binnenlandse Zaken in goed... om het maar even af te maken. Dat, uh, dat, uh, dat, dat klinkt alsof u meneer Bleker, sta, de staatssecretaris niet nodig heeft gehad op dat moment. Uh, ik weet niet precies wat zich daar op het departement heeft voltrokken. Ik weet wel... Ja. waar ik zelf bij was. Uh, en dat was alleen met Donner. En toen heeft u niet gevraagd, wa waar is Henk? Nee, dat beschouw ik, uh, dat beschouw ik op dat ogenblik niet. Uh, niet precies als mijn verantwoordelijkheid. Aan de telefoon Stientje van Veldhoven. Zij is Tweede Kamerlid voor D66. Dag mevrouw van Veldhoven, goedemiddag. Dag. goedemiddag. Vindt u dit ook niet een beetje opmerkelijk nieuws... dat op het moment Supreme dat er daadwerkelijk... alle eindjes aan elkaar geknoopt moeten worden... om tot een akkoord te komen... En Bleker er niet is? Ja, dat is een, een verrassend nieuws voor mij. Ja. Uh, als het blijkbaar toch uh, belangrijk genoeg was voor minister Donner om daar aan te schuiven. Dan, dan kunnen we het toch niet hebben over een paar technische puntjes. dan was het toch politiek. Dat zou je denken. Anders zou Donner ook op Prinsjesdag wel iets beters te doen hebben gehad, zou ik zeggen. Ja. Um, wat zou, maar wat zou de reden kunnen zijn? Doet u eens een gok. dat meneer Bleker daar niet bij was? Ja, nou ja, dat moet u inderdaad ook aan meneer Bleker vragen. Maar er kunnen natuurlijk twee scenario's zijn. Of... Uh, hij heeft er zelf voor gekozen er niet bij te zijn. En dat, zou ik dat bevreemd me wel, dat verrast me. Want ik kan me niet voorstellen, eerlijk gezegd... wat er op dat moment nog belangrijker was... dan mm -hmm. aanwezig zijn bij uh, toch de afhechting... van dit, uh, dit, dit belangrijkste en gevoeligste dossier op zijn portefeuille... Ja, of er is misschien vanuit het kabinet ervoor gekozen om hem er niet bij te hebben. En dat lijkt me wel een pijnlijke zaak. Maar, uh, Want dat zou betekenen, Henk, uh, laten we dit maar eens even aan een wijzer en ouder iemand overmaken die het voor elkaar kan krijgen. Nou, als dat een overweging was, dan lijkt me dat zeer pijnlijk. Ja. Inmiddels is er natuurlijk wel een akkoord, althans er is een akkoord met de overkoepelende provinciale organisatie. Uh, maar inmiddels valt de ene naar de andere provincie zo'n beetje af. Hey, zou, dat, zou dat te maken kunnen hebben met het feit dat meneer Bleker niet zelf de hand gehad heeft in, in, het, in, de uiteindelijke, in het uiteindelijke akkoord? Nou, Blijkbaar is er die maandagnacht zo hard gewerkt, tot, tot drie uur, half uur s'nachts begreep ik, uh, om tot een akkoord te komen. Uh -huh. Maar dat lukte niet omdat er toch nog wat onduidelijkheden waren. Um, en ik denk als ik nu zie wat in de provincies de reacties zijn op dat akkoord dat die onduidelijkheden niet zijn verdwenen. Nee. Uh, ook niet door de puntjes op de i die op dinsdagmiddag nog door de heer Donner zijn gezet. Uh, of dat voorkomen had kunnen worden als de heer Bleker zelf uh, was aangeschoven... ja, dat is een als dan situatie natuurlijk. Ja, maar gaat maar u die als-dan... Ja, dat als-dan moet u misschien toch maar eens vragen, of niet? Nou, ik ben zeker, uh, zal ik zeker bij gelegenheid eens dus bij de heer Bleker uh, onder de aandacht brengen... Ja, wat, uh, wat eigenlijk de reden voor was dat hij daar niet bij was. Ja, we hebben natuurlijk het ministerie even gebeld om te vragen of er gereageerd kon worden. Maar het antwoord was dat hen dat niet... Handig Lijkt ...om nu te reageren in verband met de lopende onderhandelingen. Althans niet met de lopende onderhandelingen, maar met de besluitvorming in de provincies. Die willen zij niet belasten met nu in te gaan op deze zaak. Uh, nou, Wij wachten uw kamervragen af. Nou, Ik zal zeker, de heer Bleke, daar eens uh, op een gepast moment uh, een vraag over stellen. Okay. Uh, en overigens vind ik het wel uh, een interessante reactie van het ministerie, moet ik zeggen. Uh, het feit maar... dat ze de boel niet willen belasten om met ja. een antwoord te komen. Ja, ja. kijk, als een eenvoudig agendaprobleem was uh, geweest... ...dan was dat natuurlijk ook gemakkelijk uh, tegen u gezegd uh, als we daar... Dus uh, Zo is ik dat. ben benieuwd naar het antwoord. Ja, en wij benieuwd naar uw vragen en naar het antwoord. Stientje van Veldhoven van D66, Tweede Kamerlid. Hartelijk bedankt. Graag gedaan. Of het nu een huwelijkspenning is voor prins Willem-Alexander... matrixborden voor Rijkswaterstaat. De Amsterdamse kunstenaar Hans van Houwelingen... draait er zijn hand niet voor om. En Van Houwelingen heeft een fascinatie voor standbeelden. Ze staan er wel, maar niemand lijkt ze te zien. Tijd om de beelden een tijdje van hun sokkel af te trekken. Aha. Wat zien we? Een Torbekkenmonument hè? Althans, de. <laughs> staat hier met de zijkers <laughs> staat iemand met de Terror We zien de sokkel met. Het voetstuk, dat is een ja. mooi woord. Met uh, vier bouten. Ja, Torbek is, uh, is, uh, is er vanaf gestapt. Hier staat een. Uh... Gemeente Amsterdam, een bord van Gemeente Amsterdam. Lees jij het voor? De sculptuur van Johan Rudolf Torbekke, 1798 tot 1872... is vanwege een tentoonstelling tijdelijk verhuisd naar Den Haag. Daar is het beeld te zien in het Haagse kunst- en architectuurcentrum Stroom. En waarom mocht Torbek hier niet langer staan? Nou, hij mocht hier wel langer staan, maar het, hij wilde eens een keer in Den Haag gaan kijken. Hij is natuurlijk een staatsman. Hè? Hij, is, uh, hij, is, uh, hij is de, de, de oervader van onze moderne democratie. We ja, hadden ook naar Den Haag kunnen gaan, want daar staat net zo'n lege is dus van Spinoza. Ook door jou te doen? Ja, Torbe, Spinoza is natuurlijk de, de grote man van het uh, vrije denken. Dat is een Amsterdammer, een Amsterdamse Joodse jongen. En die is uh, op een gegeven moment uh, uit de Joodse gemeenschap, gemeenschap gemieterd. Ik heb uh, onlangs nog de tekst gelezen waarmee hij verbannen werd. Nou, dat ligt er niet om. En uiteindelijk is hij ook de stad uitgezet. Ja, maar hoe, hoe kwam Spinoza dan in Den Haag terecht? Nou ja, Spinoza heeft daar de laatste tijd van zijn uh, leven gewoond. Uh, ja. en, uh, en voor zijn sterfhuis is dan een, dat, dat monument er uh, ja. uh, opgericht. Maar die hoort eigenlijk Amsterdam toe? Ja, natuurlijk Spinoza, hoort bij Amsterdam. Maar, en wat wil je teweeg brengen met het uh, lichten van deze twee grootheden? Ja, kijk, ze staan natuurlijk ergens voor. En een monument is natuurlijk bedoeld om, uh, om iets... Uh, van een gedachtegoed uit te dragen. Dus zo'n monument zegt tegen jou, je moet iets denken over mij. Nou, ik reed heel vaak langs dit monument, ik zag hem eigenlijk nooit. Nee, dat is ook een kwaliteit van monument. En vaak wordt het door overheden ook zo bedoeld. Weet je, als je een kwestie hebt en je maakt er een monument van... dan kan je ook denken van, ja, dan zit het tenminste in het monument... Dan kunnen wij naar, naar iets anders uitkijken. Weet je? <lacht> dus in die zin is een monument ook een ding wat je vaak niet ziet. Terwijl het, het bedoeld is juist om een gedachte vast te houden... ...houdt het het soms zo vast dat er ook niks meer uitkomt. En dat, daarom wil jij er opnieuw peper in stoppen eigenlijk? Nou, niet zozeer dat ik denk dat het, dat het monument geen functie meer heeft. Maar ik denk dat in het van, het, van zijn sokkel afstappen... Uh, Torbecke uh, uh, zelf een uh, soort van initiatief neemt... ...om het gedachtegoed rondom hem te herformuleren. Ja. In die nieuwe constructie ontstaat er ook nieuw gedachtegoed. En wat mij betreft uh, uh, is het heel verstandig tegenwoordig om uh, het liberalisme in, in zijn details of in zijn uitingsvorm uh, weer eens goed onder de loep te nemen. U hoorde een bijdrage van Jan Maarten Deurvorst. De zaak van de baby Jelmer. U heeft er al meer over kunnen horen vandaag op deze zender. Vier jaar geleden liep dat kindje ernstige hersenbeschadiging op... tijdens een operatie in het Universitair Medisch Centrum in Groningen. De Inspectie voor de Gezondheidszorg deed onderzoek, zoals dat dan gaat. En vandaag komt ombudsman Alexander Brenningmeijer... met een rapport over de manier van handelen van zowel het ziekenhuis... als de inspectie. En dat rapport laat aan duidelijkheid niet veel te wensen over. Beide hebben, en nu citeer ik, op schokkende wijze gefaald... in het het ophelderen van de omstandigheden rondom de operatie van baby Jelmer. Eerder vanochtend belde ik met Hester, de moeder van Jelmer... om een eerste reactie van haar. En ik vroeg haar eerst nog even te vertellen... wat er vier jaar geleden precies gebeurd is. Jelmer die was ongeveer een maand oud. En toen kreeg hij uh, problemen met uh, het eten. Of met het doorlopen van het eten. En uh, de, het vermoeden was dus dat hij uh, bij zijn darmen uh, dat wat uh, in de weg zat, mm -hmm. verstopt was, of vernauwd. En aangezien dat niet beter wou gaan, is hij toen uiteindelijk uh, geopereerd. Toen was hij anderhalve maand oud. Maar de dag na zijn operatie, toen uh, kreeg hij allerlei uh, ja, vreemde trekkingen en hij, hij reageerde raar. En uh, kreeg uh, achteraf gezien waren dat dan de stuipen wat hij toen kreeg. Mm -hmm. En uh, ja, dat verslechterde dus heel erg. Dus toen is hij uh, na de dag daarna, s'nachts, is hij eerst bijna overleden. Toen kwam hij toch doorheen. Maar uiteindelijk bleek dus dat uh, hij een uh, flinke beschadiging had van zijn hersenen. Dus kwam een paar dagen na de operatie kwam hij daar dus achter. Mm -hmm. En dat kwam dan dus doordat hij dan een hele lange periode zuurstoftekort gehad zou hebben. En ja, wanneer dat dan is opgelopen, uh, vanaf toen... Uh, ja. Dat heeft het ziekenhuis nooit echt uh, ja, willen beantwoorden. Of... Nee, tot Zullen op de uitzetten? dag van vandaag eigenlijk niet. Want jullie zijn vanaf dat moment natuurlijk bezig gegaan om erachter te komen wat er dan precies gebeurd is. Ja. Er is ook onderzoek gedaan uh, door de inspectie van de volksgezondheid. Ja. Nou, tot op de dag van vandaag is er eigenlijk helemaal geen duidelijkheid over gekomen. De ombudsman komt dus vandaag met een rapport... waarin geconcludeerd wordt dat zowel het ziekenhuis... als de inspectie voor de uh, volksgezondheid... Uh, ik citeer het rapport, op schokkende wijze hebben gefaald. Uh, informatie achter hebben gehouden. Uh, wat is jullie eerste reactie op dit rapport? Nou, in ieder geval opgelucht dat de ombudsman ook vindt... dat uh, Groningen uh, erg bijgerachtig is geweest met het geven van informatie...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 In het te houden. Precies. Nou is een van de aanbevelingen, of de aanbeveling van uh, de ombudsman, ook dat het ziekenhuis zo snel mogelijk contact met uh, jullie opneemt. In elk geval excuses aanbiedt. Dat om te beginnen. Vervolgens alle informatie dit keer wel aan jullie geeft. Zodat jullie een helder beeld krijgen van wat er gebeurd is. En dan eventueel natuurlijk ook met een, met, met, met een compensatie kan komen. Dat is allemaal weer van later zorg. Ik vroeg me af: heeft u al iets gehoord? Nee. Nee, het is misschien ook nog wel erg kort dag. Maar verwacht u wel dat zij zich iets aan zullen trekken... van de aanbevelingen van de ombudsman? Nou, ik hoop het. Maar uh, nou ja, gezien de manier waarop ze tot dusver alles hebben gedaan... Uh, zijn we er niet zeker van dat ze nee. daar wat van aantrekken. U bent, hier, u bent hier al vier jaar mee bezig. Ja. Um, hoe, hoe voelt u zich nu vandaag, nu u dit rapport van de ombudsman heeft gezien? Heeft u dan het idee, nou ja, daar nadert nu toch een, een afsluiting... Dat hopen we wel, ja. Ja. ja. Hoe is het met Jelmer nu? Uh, vandaag is hij uh, goed Ja. Yeah. Maar nou, hij is natuurlijk wel... Uh, nou, Op zich is het is een heel vrolijk jongetje. Maar goed, hij, hij kan natuurlijk niet veel en hij uh, is natuurlijk ook wel vaak ziek. Mm -hmm. Maar uh, ja, ondanks al dat is het verbazend dat hij toch nog altijd uh, redelijk vrolijk kan zijn. De moeder van Jelmer Hester hoorde u met een eerste reactie op dat rapport van de ombudsman. Hier in de studio bij mij is de gast uh, Reinoud Bond hartelijk welkom. Um, u uh, bent de inspecteur die het eerste onderzoek deed naar deze zaak. U hoorde nu net uh, de moeder van Jelmer. U heeft daar toen waarschijnlijk, toen u dat onderzoek deed, ook, ook contact met haar gehad of niet? Ja, zij is ja. de eerste die we live gesproken hebben. Mm, ja. Um, u, ik zeg al, u was de eerste die onderzoek heeft gedaan. Ik zeg de eerste, want grappig genoeg... of eigenlijk helemaal niet grappig genoeg, vreemd genoeg... Uh, is er nog een onderzoek overheen gekomen. Wat gebeurde er met dat rapport van u? U heeft het onderzoek afgerond. Um, ik wil allereerst zeggen dat ik niet de woordvoerder van de inspectie ben en kan zijn. Uh, ik heb mijn functie neergelegd op 30 mei. De inspectie voert zijn eigen PR-beleid. En nu de kritiek op het doen laten van inspecties is... is het niet aan mij om daar... Verder wat over te zeggen. Um, maar ik ben natuurlijk wel degene een, die het onderzoek gedaan heeft. Ik mezelf, heb er een, een rol in en ja. uh, ik vind dat de, de publieke zaak dienende, ik ook verantwoording moet afleggen. Dat heb ik tegenover de ombudsman gedaan. Dat is in het rapport te vinden wat ik meegemaakt heb aan uh, hindernissen en uh, wat ik daarvan vind. Uh, en ik vind ook dat als daar publieke discussie over is... dat ik daar niet voor weg uh, kan okay. lopen. Vandaar dat ik hier zit. Dat is duidelijk. Dat, nu u toch al uh, ook zelf zegt... ik heb meegewerkt aan dat rapport van de ombudsman... ga ik even naar mijn andere gast... hoewel nauwelijks een gast is, collega Huub Jasper... van het programma Argos... Wat, uh, het programma wat zich al heel lang bezig houdt met deze zaak... Aanstaande de zaterdag er ook uitgebreid op in zal gaan... een ja. interview met Brenning met de ja. ombudsman. Ja. Nu eventjes meteen, sorry, zo dus meteen komen we bij u terug, hoor. Dat rapport van uh, de inspectie het eerste rapport van Reinhard Bon. Daar hebben jullie het over gehad met ja. hem. Hè? Ja, Met de ombudsman, ja. he. We hebben een reconstructie gemaakt van de hele zaak. He. In, in juli al, dat heeft mijn collega Sanne Boer gedaan. Um, en daaruit bleek, he, en dat wordt nu ook door het rapport van de ombudsman bevestigd... dat dat heel raar gegaan is binnen, binnen de inspectie. Er is een rapport geweest, dat heeft okay. veel te lang geduurd, drieënhalf jaar. Dat is vervolgens ingetrokken en toen is er een nieuw rapport gemaakt. Uh, Daar wilde uh, gemaakt. ik even, even Brenninkmeijer over horen bij jullie in de uitzending... over inderdaad die vraag, waarom is hier zo mee gehandeld? Ja.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 Dan vraag ik me af, wat voor, wat voor een kwaliteitsmaatstaf hanteer je hier? Nou, dat uh, is vrij duidelijk. Uh, Reinoud Bon, de inspecteur die dus het eerste onderzoek deed, dat rapport, waarover uh, de consumentenman inderdaad zegt, dat was er, dat heeft het fiat gekregen. En uh, uh, om redenen die hij, hem in elk geval bevreemde, namelijk volgens hem onder druk van het ziekenhuis of van specialisten, gebeurde er met uw rapport niks en wordt er een onderzoek overheen gedaan.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 ja, ja, ja, misschien even, ja een sprake, hè, als... De ombudsman die heeft uh, de heer Bon, maar ook anderen, onder Ede gehoord. En die heeft ook geconcludeerd hè, dat, het, dat meneer Bon daar niet van op de hoogte gesteld is. Ook niet gewoon gevraagd is bij de opstelling van een tweede rapport. Hè, mm -hmm. Zijn mening daar helemaal niet over gehoord is. Eigenlijk uit de blauwe lucht komt ineens zo'n tweede rapport vallen, zegt hij. Mm -hmm. En hij noemt, ik citeer nog maar even ook uit het voorbeeld van zijn rapport vandaag dit een ernstige vorm van dysfunctioneren... zo ernstig dat hij die in al zijn jaren niet eerder is tegengekomen. En hij zit er al enige tijd in zo Hij zit er al van. zes jaar, hij is ja. net verlengd. Hè? Ja. Nu, nu uh, is het zo, meneer Bon, dus behalve het feit dat met het eindproduct... Uh, van uw onderzoek uh, buitengewoon vreemd uh, is gehandeld... Uh, zegt u ook dat het de, tot, de totstandkoming van dat rapport al zo moeilijk was... en zo ontzettend lang geduurd heeft... en dat daar ook wel enige kritiek, uh, uh, dat daar enige kritiek op te geven is. De, manier waar, de werkwijze waar, waarop u te werk moest gaan... Binnen de inspectie. Ja, dat is, uh, dat is ook altijd naar de uh, betrokkenen uh, gemeld. Uh, ik heb uh, heel vaak mijn excuses daarvoor aan moeten bieden. Bij de ouders bedoel ik? Bij he? de ouders. En u kunt in het rapport nalezen dat dat alles te maken had met de prioriteitsstelling. Die niet ik, maar de leidinggevende stelde. En waar ik uh, het niet met ze eens ben geworden. En dat heeft, uh, dat heeft deze zaak behoorlijk opgebroken. En niet alleen deze zaak. Dus dat is uh, in het rapport allemaal uitgebreid. Te lezen. U zegt niet alleen deze zaak, deze zaak is nu natuurlijk in het nieuws, maar als u zegt niet alleen deze zaak dan duidt dat op iets uh, wat de ombudsman ook in dit rapport uh, duidelijk maakt. Dat, er, dat het lijkt alsof er van structureel probleem sprake is bij de inspectie. Dat dit nu toevallig de zaak is die in het nieuws is, maar niet de enige zaak blijkbaar. Dat staat heel helder in het rapport. Uh, maar ik hoef ook de woordvoering van de ombudsman natuurlijk niet te doen. Wat ik zelf wel wil zeggen is dat ik van harte hoop dat de ouders van Jelmer... die zo moedig zijn geweest om dit naar buiten te brengen... Uh, in ieder geval het gevoel zullen krijgen dat aan hen nu eindelijk eens een keer recht gedaan wordt. En ik hoop dat ze het hun zal sterken in de procedures die ze nog hebben te gaan. Mm -hmm. Want ik hoop in ieder geval vuur dat geld het probleem niet zal zijn... bij de levenslange verzorging van Jelmer... Uh, dat is niet iets waar de inspectie over gaat of waar ik bemoeienis mee heb... maar wat ik persoonlijk toch wel uh, wil uitspreken... Ja, begrijp ik. Huub, ja. de structurele kant van de zaak? Of wilde jij nog even? Nou, van ik wil aan. eigenlijk ook wel even zeggen dat ik het toch wel heel raar vind dat de inspecteur-generaal hier nu niet zit. Hè. Jullie hebben hem uitgenodigd. We wij hebben hem... dat eerder ook gedaan. Ja. Um, Voorlopig geen reactie, althans. De, de, daar komt er een schriftelijke reactie. Daar staat in: trekken het boetekleed aan voor deze ene zaak. Maar dat de ombudsman nou zegt dat het structureel iets mis is, dat is helemaal verkeerd. Nou, ik vind gewoon, Er is nu een publiek debat over. Ja, er wordt ook al nu in de Tweede Kamer van alles over gezegd. Er sprake van een debat wat de Kamer met de minister erover wil, over het van de inspectie. Naar nou, aanleiding in van zin. dit rapport van de ombudsman. Zeker. Mm -hmm. En er is ook, net hoorden wij vanuit de Partij van de Arbeid dat die ook gaat eisen dat er een nieuw onderzoek komt, breed over het functioneren van de inspectie. Ik vind gewoon, meneer Van der Waal, die moet gewoon aan het debat deelnemen en uitleggen waarom hij vindt dat generaal. de inspectie het wel goed doet. Mm -hmm. He, de ombudsman die is zo vernietigend in zijn kritiek. Hij zegt eigenlijk in feite is die inspectie um, uh, stuurloos. He, die, die weet eigenlijk gewoon helemaal niet met welk doel ze eigenlijk. Um, Toezicht houdt. Nou, dat zijn zulke ernstige verwijten... Ik vind gewoon dat de inspecteur-generaal uh, aan die discussie deel moet nemen. Ja, natuurlijk. Dat vind jij, dat vind ik. En ik mag aannemen dat meneer Bon dat ook vindt. Want u, inderdaad, wat u al zegt, u bent dan weliswaar uh, inspecteur... althans, u heeft uw functie neergelegd, maar was inspecteur... maar bent natuurlijk niet de, uh, was niet en bent niet de officiële woordvoerder. Maar bent u het eens met Huub Jaspers dat een instelling... als de inspectie voor de gezondheidszorg... inderdaad publiekelijk gewoon moet meedoen aan een debat... en verantwoording af moet leggen voor het reilen en zeilen? Uh... Ja, laat ik me daar nou niet oordelend over uitlaten. Dat voegt weinig toe. Uh, het, wat wel interessant is, is er zijn een aantal evaluaties uh, voor, van het handelen van de inspectie. Externe evaluaties zijn eigenlijk vrij zeldzaam. De Nationale Ombudsman heeft er dit jaar dan zes gemaakt en eerder ook wel. Uh, ik kan mij slechts één hele goede externe evaluatie herinneren... waar de inspectie zelf om heeft gevraagd. Mm -hmm. Dat is in 2009 van bureau Regio Plan geweest. Dat ging over de dreigende sluiting van 13 intensive care uh, Ja, Ik hoop dat dit soort lessen, want er zijn er nu een hele hoop al. Uh, ik denk niet dat er nou heel veel nieuwe nodig zijn. Dat inspectie uh, zal doen wat in de zorg aan alle mensen die in de zorg werken... en aan alle instellingen wordt aangeraden. Dat is de klachten uh, zien als een gratis advies en gebruiken... zodat de inspecteurs die bij de inspectie werken... Uh, in staat worden gesteld om hun werk beter te doen dan in deze... Dan het u gegund is geweest, is. bijvoorbeeld. Ja, dat is ja. wat ik hoop voor mijn collega's, maar vooral ook voor de patiënten. Die... Die uh, adviezen, hè? De, dat moeten dan wel onafhankelijke adviezen zijn natuurlijk, Huub Jaspers. Want je kan natuurlijk ook extern advies gewoon aanvragen bij McKinsey of wat dan ook. Maar... Ja, er loopt nog een ja. onderzoek hè, wat de inspectie zelf aangevraagd heeft. Dat gaat ook weer volgens mij vooral over deze zaak, hè, een commissie. Mm -hmm. Daar is de ombudsman eigenlijk ook een beetje ontsteld over. Want hij wilde eigenlijk met zijn rapport wachten tot dat klaar was. Hè. Men had hem medegedeeld wanneer dat klaar zou zijn. En vervolgens is dat rapport ook weer vertraagd. Dus toen heeft hij ook gewoon gezegd van daar wacht ik nu meer op dit ga ik nu uitbrengen. Mm -hmm, maar goed, dit maar, is er maar, nu en dit, dit brengt nogal wat te weg. Maar is het niet, moet er niet nog een andere instantie zijn? Ik weet niet of er een instantie is die nog veel meer vuurkracht heeft... dan de ombudsman die een keer echt een definitief <laughs> euh, euh, evalueert. Ja, nou, ik wil niet zeggen ja, parlementair ja, onderzoek doet... maar een goed onderzoek naar hoe kijk, die inspectie te werk gaat. Daar ga ik natuurlijk ook niet over. Ik begrijp hè, dat, dat je er niet over moet, gaat. Dat moet er ander maar beslissen. Ik wil alleen nog even zeggen... Hè, we hebben zelf een aantal maanden geleden een andere zaak naar voren gebracht. Dat ging om een vaatschirurg die calamiteiten veroorzaakte... veertien stuk in verschillende ziekenhuizen, waar ook een inspecteur van de zaak gehaald is. Het is toch wel heel erg raar dat juist inspecteurs die kritische rapporten maken... die toezien op de kwaliteit van medische zorg... die daar ook ondobbelzige conclusies uittrekken... dat die door de leiding van de inspectie aan de kant geschoven worden... en dat dat vervangen wordt door boterzachte rapporten. Dat lijkt mij een rare zaak. Ja, ik denk dat is een rare zaak. Meneer uh, Bon, Reinoud Bon, mist u het werk? Het, het, het, het werk van de inspectie? Uh... Ik denk dat de mensen die de moeite nemen om de 91 pagina's te lezen... of in ieder geval mijn aandeel daarin, uh, die zullen begrijpen dat ik blij ben... dat ik uh, nu als onafhankelijk adviseur mijn werk... Uh, als het gaat om het verbeteren van toezicht en bestuur in de zorg... Uh, geheel onafhankelijk en buiten de inspectie voort kan het. zetten. Dat wat het vak behelst kunt u blijven doen, maar u bent ja. eigenlijk blij... dat dat niet meer onder de paraplu van de inspectie voor de gezondheidszorg Ik denk dat dat veel gebeuren. beter is. Goed, Rijnoud Bonn. Oud-inspecteur moeten we zeggen dan. Bijna. Bijna, oké. Okay. Hartelijk bedankt. En Huub Jaspers, collega van Argos. Aanstaande zaterdag om kwart over twaalf op dezezelfde zender Radio 1. Hoort u veel meer over de zaak, zaakje, over het rapport van de ombudsman... over het reilen en zeilen van de inspectie voor de gezondheidszorg... en natuurlijk het betreffende ziekenhuis in Groningen. De villa maakt even plaats voor weerverkeer, ster en wat iets meer zijn. Daarna zijn we bij u terug met heel veel economie. Zoals altijd op donderdag en zoals altijd maar in de wereld. Tot zo.